Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de volgende coronapersconferentie hoor je niet dit... Goedenavond. ...maar alleen dit... Goedenavond. Want Mark Rutte heeft iets anders te doen volgende week dinsdag. Hij moet bij een debat in de Eerste Kamer zijn. En dus doet minister Kuipers de coronapersco in zijn eentje. Waarschijnlijk komt hij met goed nieuws. Het kabinet denkt aan versoepelingen, zoals vollere voetbalstadions en theaters. En misschien mogen clubs ook eindelijk weer open. Het is trouwens voor het eerst in twee jaar coronapersconferenties dat Rutte er niet bij is. In ruim vijftig gemeenten in Nederland hangen omstreden Chinese camera's. Het gaat om camera's die op straat hangen. En misschien kijkt China daardoor wel mee. Tien gemeenten zeggen dat ze van de camera's af willen. Dikke kans dat jij elke maand aardig wat pakketjes met kleding of opladers aan de deur krijgt. De post bezorgt jaarlijks bijna 100 miljoen kilo karton en plastic, meldt een milieuclub. Ze zeggen dat het niet alleen hartstikke slecht is voor het milieu, maar dat mensen zich ook ergeren aan al de zooi. En een heggenopstand in Bokstol in Brabant. Dat dorp moet miljoenen bezuinigen en daarom moeten de heggen weg. Het zou te duur zijn om de haagjes te snoeien en schoffelen bewoners zijn boos. Ik zit echt helemaal nergens op slaan. Nee, dus je moet niet uh, eerst alles aanplanten en dan zeggen van we kunnen het niet meer onderhouden. We, we kosten nou twee keer per jaar zo'n heg. En daar huizen vogels in, mussen, spreeuwen, noem maar van alles zit erin. En dat wordt nou in één keer opgeheven. Dat kan toch niet? Inwoners zeggen, inwoners kunnen de heggen nog wel redden. Ze kunnen een haagje adopteren. Ze moeten dan wel twee keer per jaar ding knippen en de onkruid weghalen. Er nee, was er in toch gedoe over het weghalen van afvalbakken om te bezuinigen. Dat plan ging uiteindelijk zelf in de prullenbak. Het weer. In het westen en zuidwesten wat zon. In het noordoosten regen. En 10 tot 13 graden vandaag. Morgen net zoiets. Met iets meer kans op regen. En een haakje of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 uh, dan moet je rekenen op een gemiddelde huizenprijs inmiddels, albert van 612.000 euro. De gemiddelde huizenprijs uh, op dit moment uh, hier in, uh, in de regio uh, Zuid-Kennemeland ja. niet normaal, toch? Nee, het wordt, het, het, het, het landelijk uh, wordt er eigenlijk al uh, vanuit gegaan dat je ongeveer 50.000 euro moet overbieden. Wil je een aan aanmerking komen voor zo'n woning? Ja.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 Goed, uh, dat uh, over de woning, woningmarkt. Uh, tweede uur, Zandvoort op zondag. Met een stralende zon en een lekker frisse wind. Dus ideaal om nu een strandwandeling te maken. Ik heb begrepen dat tegen vier uur gaat het weer een beetje regenen. Maar goed, gaat uw gang. Wat gaan wij doen? Uh, we gaan zoals u van ons gewend bent op de zondagmiddag in ieder geval de regio in. Maar allereerst uh, gaan we naar de bekende straatmuzikant Thomas. Uh, die is bekend in Zandvoort en in Haarlem.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 Sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, tonight, baby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 Want overal waar hij op straat ging zitten om te spelen, bracht hij met zijn reggae liedjes vrolijkheid. Because every little thing gonna be alright, every little thing it's gonna be alright. Don't worry, hey angel, about the thing. Nee, leek het maar daar. Because every little thing gonna be alright. Dank je wel. Ik wil graag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 Yeah, yeah. Let's get together and we alive. Een hele mooie reportage van onze collega's van NH Nieuws over Jan. En het opvallende inderdaad is dat er heel veel mensen aanwezig waren... maar ook hebben gesproken voor ja, Thomas. Klopt, want die straatpastoor, die zei ook al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 I said it, I said it cause I can Today I don't feel like doing anything I just wanna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 Classic concerts en bijvoorbeeld het Zandvoorts Mannenkoor. Zo is het maar net. Of hou uiteraard uh, onze eigen CFM-app uh, in de gaten. Ook daar uh, houden we op de hoogte van uh, alle ontwikkelingen rondom de evenementen in Zandvoorts. Mocht je onze app uh, nog niet hebben, download hem dan nu juist gratis verkrijgbaar in de Play Store. Of uh, via de andere kanalen en dan uh, blijf je op de hoogte. En luister je tegelijkertijd naar het geluid van Zandvoorts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 I'm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 I'll say, hey,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 Maar ja, tijdens die storm uh, is het anker losgeslagen en is de boot op drift uh, geraakt. Velen van u hebben dat natuurlijk gevolgd. Uh, maar uh, daar was natuurlijk, het, is, het is allemaal uh, zover goed afgelopen. De bemanning is van boord gehaald. En de boot is uh, op een gegeven moment, uh, nadat ze toch een kabel konden vastmaken aan het schip... Um, afvoeren naar de haven uh, van Rotterdam.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 Lokale Radio. Oh, is juist uh, de gouden oude zinger van de Scorpions. Heerlijke muziek om weer eens uh, voor je te draaien op deze zondagmiddag. Uh, the de winds of change. Nou, we gaan nog even kijken naar uh, de divisie, de, de tussenstanden als ce moment uh, van de twee uh, wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert-Jan.